Goed, mooi. Hartelijk dank. Tot kijk. Er werd opgebeld uit een telefooncel op de hoek van Wexenbehoofd. Ongeveer twee kilometer van het huis van de herts. Waar is de kaart? Hier. Binnen twee minuten kan er een patrouillewagen zijn. Als we de zaak nu in de war sturen, krijgen we hem nooit rond. Dat hij het eerst zo zomer terugkrijgen. In afwachting daarvan houden we hem scherp in de gaten. Ja, zes uur alweer. Ik ga naar huis.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 Hij slaat linksaf. Ja, ik heb hem in het vizier. Rijd toch door. Moet je nou beslis stoppen voor iedere oude dame die over wil steken. Toe moeder, een beetje opschieten. Mensen heeft een uur nodig om de straat over te komen. Ja, kal hem aan maar hoor. Vooruit. Maar ik zie. Kan banden toch kwijt zijn? Dat weet ik wel zeker.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 We weten dus allemaal dat iedereen die contact zoekt met help, geschaderd moet worden. Ik wil niet dat er arrestaties worden verricht voor we die jongen terug hebben. Iedereen is ingelicht, inspecteur. Goed, ga je gang en zorg dat je niet opvalt. Inspecteur. Kijk hey, die idioten bij die uitgang daar ja, nou. Je ziet op een kilometer afstand dat ze zijn. Het is een reizigers, inspecteur. Ons mannetje staat daar. Toch niet die lange slungel met die in? Hier zit inspecteur. Nogal ontvallend. Wie zijn jas heeft die aan? Dat ding is toch niet van hemzelf?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 Daar is Café Kings uit. Waar is dan die telefoonzaal... Oh, daar. Hij gaat over. Ja? Ik heb gezegd geen politie. Ik ben niet naar de politie geweest. Je schijnt als zoontje van je dood te willen hebben. Hè? Natuurlijk niet, ik wil hem terug. Ik heb het geld. De hele weg van Waterloo Station, naar hier ben je gevolgd.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 De commissaris heeft gevraagd of u meteen even komen wilt, inspecteur. Hij oh, heeft kennelijk geklaagd. Ik zie maar, ik denk dat ik mag ga verontschuldigen. Ik ben zo terug, Delton. Die schijnt niet in de stad te zijn, Delton. We hadden een rottochtend. Vanaf 10 uur Hullet is het geschaduwd en op het laatste moment krijgt hij ons onder de gaten en stuurt hij ons weg. De inspecteur vond het niet leuk en dat heeft hij gezegd, ook. Zo, zo. Zeg, zou ik ook even tussen uit kunnen voor een kop thee, denk je? Dat vergeet het maar, er is hij alweer. Dag, geen inspecteur. Ja, als je je los kunt scheuren, Delton... ...zijn we het lijk van een jongetje gevonden in Marsley Woods. Tomme. Zo te horen is het ons plantje. Kom mee. Vermaakt de slotfase van een rottocht. Oh, wat u het? Goedemiddag, meneer Hart. Mogen we binnenkomen?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 Ja, volgens mij moet hij hier ergens gezeten hebben. Dan kon hij zowel de telefooncel zien als het kruispunt. Ik zou daar maar eens gaan rondkijken, Dalton. En zet meneer Heller mij dan even af bij het ziekenhuis voor de identificatie. Nu al? Hoe eerder, hoe beter. Het is onrechtvaardig. Allebei, maar kinderen. Nou, ik neem er nog maar een. Ik zou het hier maar weer laten, meneer. Ja, misschien hebt u wel gelijk, inspecteur. Laten we er maar gaan. Deze kant, heren. Meneer het. Ja. Dank u. We hebben het gezien.